De massale evacuaties, waarbij in totaal bijna 3 miljoen mensen hun huis verlieten, lijken een ramp van grote omvang te hebben voorkomen. Fani, een orkaan met aanvankelijk windsnelheden van 200 km per uur, ging vrijdag in het noordoosten van India aan land en raasde daarna door naar Bangladesh, waar die afzwakte tot een storm. De orkaan ging vergezeld van grote hoeveelheden regen.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 Het weer afwisselend zon, wolken en enkele buien... met een stevige noordwestenwind. Het wordt hoog uit 9 tot 12 graden. Ook de komende dagen, nat en fris. Vanaf woensdag wat zachter. Wel van tijd tot tijd regen. Dit was het NOS Journaal. 37 procent van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. Doe eens lief. Dank je wel. Namens het OV en Sieren. Zondagmorgen, 8 uur. Tijd voor 2 uur ZFM Klassiek. Samenstelling en presentatie, Ruud Janssen. Welkom bij het tweede deel van ZFM Klassiek. Het eerste uur kon u luisteren naar de symfonie nummer 2... In E-minuur, opus 27 van Sergei Rachmaninov. De delen achtereenvolgens Allegro Moderato, Allegro Molto, Adagio en Adagio Vivace. De symfonie werd uitgevoerd door het Amsterdam's Koninklijk Concertgebouw Orkest in een live-registratie onder leiding van chefdirigent Maris Janssons.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 De volgende componist waar we wat van gaan draaien is Jean Sibelius. En van hem een van zijn uh, bekendere werken, namelijk Finlandia. De uitvoerende van dit stuk zijn het uh, CSR Symphony Orchestra uit Bratislava. Uh, onder leiding van Kenneth Schermerhorn. U gaat luisteren naar Finlandia.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 Zo heeft u kunnen luisteren naar ZFM Klassiek. Hartelijk dank voor het luisteren voor deze keer. En tot volgende week. U luistert naar ZFM Klassiek.